Ik ben Julia, ik ben 81 jaar en uh, ik ben bij Andras gekomen via een e-mail... die mijn zoon had gestuurd vanuit de Singel in Antwerpen. En uh, ja, het is een beetje een uh, experimentele voorstelling... Uh, waarin wij uh, moeten voorstellen dat wij bejaarden zijn die, die zich amuseren. Ik ben Magda van der café. Ik woon in, in Nederland... En uh, hoe ben ik hier tussen gekomen? Ik heb al eerder in een productie gezeten van uh, Els van Buren. En um, ja, die mensen hebben connecties met elkaar. En ik denk dat uh, Andros een tip heeft gekregen van uh, Els van Buren... toen zij wist dat uh, hij naar uh, bejaarde mensen zocht voor zijn productie. En ik mocht uh, dus op een workshop komen. <coughs> en dat heb ik heel graag gedaan. Zodoende ben ik hier terechtgekomen. Het stuk waar we inspelen is inderdaad best wel een beetje moeilijk... ...omdat het heel erg futuristisch is. Dus voor ons uh, heel erg moeilijk voor te stellen. Maar het is wel heel leuk om uh, met elkaar iets te doen. Ja, ik ben uh, Maurice de Keizer. Ik ben 74. Het is gekomen met een vergadering in het seniorencentrum in Brussel. En uh, hij vroeg dus... ...enkele mensen voor te komen. En Andros heeft mij daar gezien. Met... En ja, ik vond het een heel tof stuk. En ik doe dat gaarne. Heeft Andros dan jullie verteld dat hij over Second Life iets wou doen? En wisten jullie waarover dat het ging? Ja, ja, ja. Dat heeft hij ons dus wel verteld, Maar daarom was het voor ons toch best wel moeilijk om dat te realiseren. Jullie zijn niet thuis in de virtuele wereld of het internet? Ik weet wel dat dat bestaat, ook op televisie, hè? second live. Ik heb wel een idee, je kunt daar een, een persoon aannemen en van alles beleven. Dus dat is een soort uh, virtual reality, maar ik heb dat zelf ook nog nooit gedaan. Maar stilaan, als je, uh, hoe meer dat je dit speelt, hoe meer dat je dat eigenlijk wel... Aanvoelt dat, dat je met zoiets bezig bent. Ja. Ik, ik hoop dat jullie dat ook uh, ja, hebben. Ja, inderdaad, op de dure uh, kreeg je dat natuurlijk best wel door. En ja, het is toch best wel grappig om het te doen en uh, ja, ja, ja. Als jullie zo in repetitie zitten met Andras, um, doet hij dan een dansje voordat jullie nadoen? Of moeten jullie vanuit je eigen lichaam vertrekken en een soort van improvisatie doen? Ja, dat is wel waar. Dus in het begin ja, weten we wel getoond hoe het moesten doen. Maar achteraf moet je zelf zo'n beetje zoeken. En uh, ik, ik vind me daarin terug. Ja, dat gaat, ja. ja. Maar ik heb wel uh, uh, dat op de, op de computer opgezocht... En ik wist min of meer over waar het ging. Anders vertelt mij dat het over utopieën gaat. Jullie hebben wel een mooie gevorderde leeftijd. Geloven jullie nog in utopieën? Hebben jullie nog utopieën over de wereld en over het leven? Nee, ik niet. Ik, wel in, in, in, in dit stuk. en Het was ook wel heel leuk om het mee te doen. Maar in werkelijkheid denk ik, eigenlijk, denk ik niet. Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar toch kunnen jullie erin vinden... Ja, dat het een spel is. Hè? En, en uh, daar, daar kun je ook wel, ook wel heel gelukkig in zijn dat, dat je dit meemaakt zo. Dat vind ik wel. Het is voor ons best wel een voorrecht. We zijn allemaal op leeftijd en dat je dit allemaal mag meemaken en uh, daarmee mee mag doen met dat spel, is het gewoon uh, ja, best wel een voorrecht vinden ik. Daar mag je gelukkig voor zijn. Ja, Ellen, uh, het is wel heel erg duidelijk dat de, onze ouderlingen, zal ik ze maar noemen, heel erg enthousiast zijn. Hè? Ze, ze vinden het heel erg prettig om aan deze voorstelling mee te werken. Inderdaad, maar het concept van Second Life uitleggen of hoe dat de theoretisch in elkaar zit, dat, dat is heel moeilijk. En dat bleek ook uh, ...eens dat het opnameapparatuur wordt uitgezet, dan babbel je nog wat verder. En plots kwamen er dan heel veel verhalen naar voren... ...waarin ze dan veel meer hun fantasieën en eigen meningen durven laten zien. Helaas hebben we dat niet kunnen opnemen. Maar op een gegeven moment kwam het gesprek ook over, over dansen. Wat is dans? En daar hebben we wel een stukje van... ...dat we ook even kunnen laten horen. Ik ben altijd nog met dans bezig geweest. Ik dans nu in een hele andere wereld. Dat is wel het verschil... Maar dansen op zich heeft me altijd al geboeid. Dans je dan nu anders dan, dan je vroeger danste? Heb je andere dingen geleerd? Ja, absoluut. absoluut. Ja, ik ben op het ogenblik heel veel met line dance bezig. Dus dat is gewoon helemaal niet te vergelijken daarmee. Kan je dat misschien beschrijven? Hoe dat je nu bijvoorbeeld dans in deze voorstelling? Wat doe je daarin? Met deze waar we dus mee bezig zijn... dan moet ik toevallig een stukje van line dance laten zien... Maar over het algemeen is dit stuk natuurlijk allemaal veel rustiger. En ik hou eigenlijk meer van jive en dergelijke. Dus wat meer ritmische uh, muziek. En dat is toch wel een heel verschil met dit stuk. En jij Maurice? Hoe ben jij gewoon om te dansen? En, ik, eigenlijk een danser ben ik niet. Ik moet niet geweest trouwens. Maar uh, ja, ik moet veilig niet veel dansen. Nee, ik beweeg, ik... Uh, ik ga mee met het muziek. Dit uh, stuk beschouw ik eigenlijk niet zozeer als dansen, meer als expressie. En bijvoorbeeld wat, wat uh, Maurice en Jacqueline doen, denk ik. Zij moeten achter op toneel staan en alleen maar uh, wat bewegen en met hun ogen dicht, denk ik. Dat dat betekent dat zij dromen wat wij doen. Zoiets, denk ik. Ja, je moet daar allemaal zelf een beetje je eigen fantasie bij hebben, denk ik. Is bewegen dan niet dansen en is expressie dan niet dansen? Zijn er verschillende dingen? Ja, dat denk ik wel in dit geval. Hè. Het zijn uitdrukkingen die... Het is niet echt, Ja, af en toe doen we ook wel eens wat danspassen. Ja, er zijn, er zijn natuurlijk best wel veel vormen van dansen. Ja. En dit is er eentje van. Alleen... Uh, ja, ook weer zo uh, futuristisch. Hè? Dat is het verschil. Maar uh, ik denk wel dat het tot die, die wereld behoort. Ja. Ik moet dan bijvoorbeeld ook, ook op een bepaald moment... mij voorstellen dat ik een boom ben. Hè? Dat ik de hele tijd zo uh, beweeg. Uh, door de wind word ik bewogen. En Magda, Magda en ik moeten samen ons voorstellen... dat we op een vliegend tapijt zitten. Dan moeten we ook van alles zien. En... En doen zo, dus ja, is dat nou eigenlijk dansen? Niet zozeer, hè. Dus, ja, het is een, een beetje een virtual reality, echt, hè. Ja. Ja, ja. Ik denk dat je, dat je zo'n dingen in Second Life ook kunt meemaken. Dat je kunt zeggen, oh, nu wil ik dit of dat. En ja. ik, wil, ik wil met een vliegend tapijt weg, dat dat dan ook kan, bijvoorbeeld.